Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie en het OM zijn bezorgd over contact tussen Ridouan Tachi en Mohamed Bey, dat schrijft de Telegraaf. Taghi is hoofdverdachte in het Marengo-liquidatieproces. Mohammed B. zit een levenslange straf uit voor de moord op Theo van Gogh in 2004. De twee kennen elkaar uit de extra beveiligde gevangenis in Vught... en sindsdien sturen ze elkaar brieven in het Arabisch. Volgens de Telegraaf gaat het veel om Koranverzen, maar er zijn zorgen dat er mogelijk verborgen boodschappen in staan... en dat ze iets proberen te plannen. Kamerleden van de PvdA en VVD zijn bezorgd over deze contacten. Op Mallorca is gisteren een Nederlander om het leven gekomen. De vrouw van 28 viel van de vierde verdieping van een hotel op het Spaanse eiland. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Na twee sobere jaren is vandaag in München het Oktoberfest weer begonnen. Dat gebeurde traditioneel met het aanslaan van het VAT. 3 2 1 Oktoberfest duurt tot 3 oktober. Verwacht wordt dat miljoenen mensen uit de hele wereld naar de grote biertenten komen. En de schrik zat er vanochtend goed in bij deze man in Arnhem. Ik kreeg van mijn vriendin te horen dat mijn kat aan het vechten was met een andere kat. En ik wou ze uit elkaar halen. En toen trof ik een uh, hele grote kat aan die niet voor mij wegliep. En ik probeerde hem weg te jagen, maar dat lukte niet. En toen kwam hij tegen me in. En toen heb ik uh, toch maar besloten om de dierenambulance en de politie te bellen. Omdat het uh, gewoon een beetje... Uh, gevaarlijk leek. En zijn huistuin en keukenkat bleek aan het vechten met een serval. Dat is een groot katachtig roofdier dat in Afrika in het wild leeft. In Nederland mag je het als huisdier hebben, maar hij mag niet los rondlopen. Dan nog het weer de trekken buien over het land, soms ook met hagel en onweer. Af en toe is het ook zonnig bij maximaal 16 graden. Ook morgen veel buien en wat kouder dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 Terug bij Sandvoort uh, op zaterdag. Een zonnige zaterdagmiddag, ja, einde van de zomer, Benno. En, uh, ja. Ja, dat betekent dat we weer een beetje de rust zien gaan uh, hier in uh, Ja, Maar er gebeurt natuurlijk wel heel ander nieuws... ook uh, bij, uh, bij Haarlem en in Haarlem. Jazeker. En uh, ja, daar heb je nu een berichtje over. Want dat is een, uh, ja, een heftig bericht. Zeker een heftig bericht van twee uur geleden... van uh, politie Noord-Holland-Kennemerland. Dat uh, rond half tien vanochtend... kreeg de politie een melding van een steekincident... aan de de WF Hermanstraat te Haarlem. In een woning werd een gewonde vrouw aangetroffen die onlangs de inzet van hulpdiensten en dan moet je denken aan de, natuurlijk twee ambulances, de traumaheli is overleden. Er is één verdachte aangehouden.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 Sei mo ragazzi di oggi pensiamo sempre all'America Guardiamo lontan, troppo lontano Giachare la nostra passione incontrare nuova gente provare nuove emozioni e stare amici di tutti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 Ik weet ZANG They shoot horses, don't they though But I'm just not gonna quit Dressed in McQueen queen and a bee Weer helemaal terug, en Robbie Williams met een, een nieuwe single en die heet uh, De Disco Symphony. We gaan over naar het uh, TT-circuit in uh, Assen. En uh, ja, daar is uh, dit hele weekend uh, de Classic Grand Prix. En uh, vandaar dat ik uh, deze muziek er even bij opgezet heb. Uh, ben je oh. van de van de Formule 1? Ja, dat kent uh, oh, Rendel ja. waarschijnlijk ook wel, uh, ja, ja, de ja. muziek. Goedemiddag, uh, Rendel. Welkom in de uitzending.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 Maar ik heb, ja, als organisator moet je jezelf dan toch een beetje terugtrekken. Dus ik uh, ga een beetje erachter staan. Valt er eentje toch bij de start uh, tussenuit? Dan kan ik alsnog de baan op. En dan ga ik gelijk aan het bier. Ja, ja. Dus, <laughs> Klaar. Maar ja, je, heb, je, je hebt een, uh, in ieder geval één of twee auto's bij je, Rendel? Uh, ik zelf. Ja, jij zelf? Nee, nee, ik heb zelf. Uh, uh, ja, nee, in uh, je team uh, nu met zes auto's. We hebben het druk. <laughs> ja, ja, ja. We hebben het ja, heel ja. druk. En. Uh,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 Ja, het, het begint dus morgens om acht uur al, dan gaat de sessie door, dus... Zo, ongelooflijk, ja. ja. kom, kom, kom je uit Zandvoet, moet je even vroeger weer zo. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> en dan, he, dan lees ik nog een verhaal over een Alpine A310, wat is daarmee? Mm -hmm. Uh, nou ja, ik rij een Alpine A310 natuurlijk, een V6. Uh, dat is mijn raceauto. We hebben dit weekend twee in de. Uh, ik heb ook een team, teamgenootje van mij, Robert-Jan van der Leur, die komt uit, uh, uit Haarlem. Uh, die, uh, die rijdt ook uh, met zijn Oranje Alpine dit weekend op het squee. Ja, ja. En, uh, dus, uh, we, die hebben, we hebben, en die heeft een heel nieuwe motor en dan moet je heel erg aan winnen, om hij zo meer vermogen dat hij gewend was. Ja, ja, Dus in de regen ging hij een paar keer achter ze voor, geloof ik. Maar ja, dat hoort er gewoon een beetje bij, dat is ja. helemaal niet erg.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 Uh, is dat zo? Dat weet ik niet, want ik zie zoveel bekende gezichten en die wordt er heel dag aangesproken. Is, Oké. Okay. Is, is nou af... ja, we hebben wel een speciale gast, uh, inderdaad, uh, we hebben het over Gijs van Lernop. Oh, Gijs is, van Lernop, ja, ja, ja, ja. Gijs van Lernop is uh, het Ik heb hem nog niet gezien, hoor. maar jongens, er zijn hier enorm veel uh, uh, speciale gasten. Waaronder natuurlijk ook wel Giacomo Agostini, ja, meervoudig wereldkampioen motorfietsen. Uh, die loopt hier als een uh, echte, uh, ik zeg maar, Italiaans, uh, nog geen maffia, maar gewoon. John, uh, weet je man die er gewoon heel erg bij loopt met alle vrouwen opvallen. Ja, ja, ja. Playboy. Nou, ja, Playboy. Ik geloof er wel tegen de 80 ja, uh, loopt. Maar ik ga vertellen, al die jonge meiden staan helemaal te kwijlen hier. Dus dat gaat helemaal goed komen. <laughs> ik denk nu dat hij alleen is uh, in het hotel vanavond. Dus uh, ja, er zijn nog heel veel oudere motorfietsrijders uit het verleden.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 plezier en we spreken je volgende week. En, okay, uh, dankjewel. En de mensen die uh, wat meer willen wezen. Is, er is natuurlijk een website, uh, classicgp-assen.com. Daar kan je alles vinden. Er is een hele rijke website met uh, veel foto's en veel informatie. Dus uh, wat dat betreft. Uh, en ook kan je, uh, als je daar naartoe wil, nog een ticket kopen. Ja, Rindel, zo meteen is uh, race 2 uh, voor jou. Hè? Alweer. En hoe is race 1 uh, gegaan? Uh, race 1 was heel erg nat, uh, mega nat bij ons, dus dat was, uh, uh, dan is het altijd natuurlijk een beetje afwachten. Echt uh, ja, goed wel, ik ben uh, van, uh, ik had heel sterk gequalificeerd omdat ik eigenlijk gewoon een paar rondjes gereden had op de kwalificatie. Maar ik ben volgens mij van 28 naar, ik sta even kijken, 16 of zo gereden, dus dat was goed.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 Uh, tussen de eerste acht zat er maar iets, uh, volgens mij maar iets van uh, vier of vijf seconden. Dus het was, oh. uh, die hebben druk gehad daarvoor in. Ja, ja, ja. ja, ja. Hartstikke leuk. Ja. Ja. Goed, Rindel. Uh, mooie race. En uh, nou, nogmaals, een heel veel weekend daar. Ja, dankjewel. Hm. Ja, nou, ja, ja, absoluut aanraden. Kom ja. eens een keer vanuit, vanuit uh, die omgeving gewoon naar Asje toe. Hey, ik ben ook in Amsterdam die hier is gewond, hè, dus het kan. Oké. Okay. Yeah. <laughs> ja. Helemaal goed. Ja, okay. succes met je race zometeen. Ja, dankjewel. dankjewel. Oké. Okay. Hoi, hoi, hoi. Hoi. hoi. Dat was uh,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 En dan is er, heeft het IVN Zuid-Kennemeland... in samenwerking met het Staatsbosbeheer en Nationaal Park Zuid-Kennemeland... een programma samengesteld. En, en daar beginnen we mee om te melden dat alle excursies gratis zijn aanmelden ter plekke. Dus dat is wel lekker. Hoef je alleen maar zondag uh, 2 oktober in je agenda te zetten. En je kan kiezen tussen een parrenstoelen excursie onder begeleiding van een natuurgids. Uh, dat begint dus zondagochtend om 11 uur. Um, uh, dat is doorlopend zelfs. De uh, laatste excursie om 3 uur. Maximaal duurt zo'n excursie anderhalf uur. Een kinderexcursie onder begeleiding van een kindergids. Dat is hartstikke leuk. Half 1 en half 3. Um, dit is een excursie zonder... En de leeftijd van de kinderen mag zijn tussen de 4 en de 10 jaar. Nou, of 4 jaar nou geschikt is, weet ik niet. Maar goed.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 Maar ook preventieve rampenplannen schrijven voor, uh, voor de regio. Zoals Statenstiel Stiel en Schiphol, weet je wel. Daar, okay. uh, daar bemoeien ze zich altijd erg mee. Dus de GOR, uh, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie, die, uh, ja, die heeft het daar erg druk mee. Oké, okay, nou schrijf je in voor 22 oktober als je mooie evenementen volgend jaar wil organiseren. Evenementencommissie.zandvoorts.nl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 Een van uh, mijn favoriete platen uit uh, de jaren 80. Deze van uh, Split Dance en Message to My Girl. Zodadig gaan we praten met uh, Willem Strohman over een uh, mooi evenement... wat er weer aan gaat komen in de protestantse kerk van Classic Concerts. Maar eerst uh, gaan we de plaat van De Rode Duivels draaien. Ja, want het uh, WK gaat eraan komen in Qatar op uh, 20 november. En uh, dit is het lied van De Rode Duivels. Zij hebben al een lied, wij volgens mij nog helemaal niet. Warrior...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 And I'm a warrior.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 Het WK voetbal in, uh, vanaf 20 november in Qatar. En de Rode Duivels, die hebben al een uh, plaatje binnen. Oh. Helemaal ja, dus, voor uh, Oscar en de Wolf, je. En uh, Warrior. Nu nog een beker. Ja, <laughs> uh, zou het gaan lukken om uh, te winnen van uh, onder meer Nederlands. Ja, hè? Dan geen... moeten ze wel even aan de bak. Ik heb geen idee. Denk ik tegen. zo. Jawel, nou. Je had net uh, de evenementagenda. En uh, wat er eigenlijk ook altijd wel bij de evenementen hoort uh, hier in Zandvoort. Zijn de mooie concerten van uh, Classic Concerts. Natuurlijk. En daarvoor hebben we aan de telefoon Willem Stromand. Goedemiddag Willem. Ja.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 <laughs> nee, geen Willem. Geen Willem uh, meer. Nou, ik ga wel even een plaat draaien. Ja. Dan uh, gaan we ja, proberen. Dat is toch, uh, toch iets heel raars met die. Uh, we met hebben die, technische problemen. Met, uh, met die telefoon vandaag. Het ja, niet ja. helemaal lukken zoals het zou moeten. Maar goed, laten we zien op. Toch, Weno? Zeker, zeker. Oké. Okay.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 Ja, nou, we beginnen meteen goed uit te pakken. Zijn, morgen zijn het vier laureaten. Wat zijn dat? Wat, zou, wat zijn laureaten? Dat zijn de winnaars. Oké. Okay. Laureaten is dus die, die de Laurenskrans hebben omgekregen hangen. Van het, het prinses Christina concours. Ja, en dat wordt uh, ook, geloof ik, elk jaar in Haarlem gehouden, ja. ja. En dit zijn dus vier jongeren in de leeftijd van 15 tot 20 jaar. Zo, oké. Okay. En de eerste is uh, Hassan Possum. Die is uh, pianist...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 Okay. Nou, als je dat kunt spelen op deze leeftijd, ben je het knap hoor. Ja, is dat... Uh, okay. is, de tweede is Mariska van Doveren. Ja. En deze harpiste. Oké. Okay. Die speelt een aantal stukken echt van typische harp-componisten. Dat dan een beetje buiten mijn bereik valt. Dus ik ken die namen niet. Nee. Maar het gaat over P.E. Meijer, 18e is uh, dus Nog een 19e eeuwse en een... Een rumba van Salzeto uit de 20 e eeuw. Dus die doet echt een heel wijd, stuk. En die rumba, ja, dat zwingt daar door die kerk, dat is onvoorstelbaar. Ja, dat moet heel ja, mooi klinken, ja. denk ik, hè? Ja, wel hoor. En dus de laatste is Puya Azimin. En dat is een violist, en ook in die leeftijd. En hij wordt aan de piano begeleid door Natasja Dauma. En zij spelen van Richard Schumann een deel uit een vioolsonate. Hij is violist.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 En de, hoe laat komt? Drie uur. Drie uur. En de entree ja, is belachelijk laag. Het is vijf euro entree. Dus ja. In deze crisis tijd uh, is, is dat een hele mooie prijs ja. En hoe laat kunnen en... de mensen al naar binnen? Nou, meestal zijn we rond twee uur wel. Uh, twee uur en kwart over twee gaan we meestal wel open. Oké, okay, nou hartstikke fijn. Dus, uh, dus jouw, hoor. Nou, dat was dus een heel mooi concert, uh, uh, Willem. Dat wordt zeker. Ja, we en... zijn heel blij. Wij zijn dus het nieuwe bestuur...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 Okay. En dat gaat dan in de Agatha-kerk. En de andere concerten zijn allemaal in de protestante dorpkerk op het, op het dorp zeg maar. Ja. Dus, uh... Zeg Willem, nou hadden wij uh, Matthijs Broers, die is de dirigent van het Kennemer Jeugdorkest, uh, aan, ja. aan de telefoon vanmiddag. Okay, uh, ja. Maakt hij nog een kans om uh, op te treden in het, uh, in de, bij jullie? Nou, dan moet hij even met ons, uh, met ons even contact opnemen. Ja, ja, ja. Maar dat is wel een jeugdorkest, hè? Ik ben de bestuursleden, maar ik ga daar niet in eentje over. Nee, dat snap ik. Ga ik ga geen toezeggingen doen, maar ja. dat nemen we met elkaar nemen we aan. Ja. En volgens mij hebben zij eerder alles een keertje gespeeld bij ons. Dat weet ik niet zeker. Oké. Okay. Hij zei inderdaad wel dat hij in Stamford al uh, opgetreden had. Ja, dat is dus waar. waarschijnlijk bij jullie dan.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 Baby solo dame la señal Porque el alcohol no me tiene un poco mal Yo te hago el diente y me compongo Pa' que me invitan si saben cómo me pongo Baby pa' arriba pa baby, pa Het is Willem Stroman had het net over de Roemba. Ik denk, nou, daar heb ik ook een plaatje van. Oh, ja, daar, natuurlijk. Da, ja. daar ging het over. Hè? Je hoorde inderdaad onder meer... Uh, Enrique Iglesias en uh, de Roemba. Zo is dat. Roemba, Roemba. Nou, we gaan alweer uh, bijna op naar het nieuws. In, uh, weer van 4 uh, uur. Ja. Ik ben benieuwd hoe het met de Rindel gaat... Uh, daar op het uh, circuit van uh, Assen. Nou, Want je zit momenteel in je auto, hè? race nummer 2. Ja, en je weet hè, de race wordt nooit in de eerste bocht gewonnen. Dus uh, nou, dat horen we volgende week. Nou, misschien heeft hij een ooitje in dat hij ons hoort <laughs> uh, tijdens de race. Uh, ik nou, ik denk het niet, maar goed, uh, je weet het maar nooit hè. Zullen we toch even over dat nieuwe boekje... Van, over die tramlijn amsterdam haarlem zandvoort Ja, dat is hebben, wel he? heel interessant. Dat heb, heb jij heel leuk gepro, uh, gepubliceerd. Dat uh, is even kijken...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 En net in 1899 en eindigt bij de opheffing van de tramlijn in mijn geboortedag, jaar 1957. Gewone Amsterdammers die konden met de tram vanaf het spui naar Zandvoort. Dat kon gewoon vanaf 1904. Daarvoor was de, daarvoor was de badplaats zeer deftig. En ja, dus niet voor de gewone man. Met de komst van de blauwe trein of de boede, boedpester. Boedapester was de, toch? de Boedapester. Ja, ja, ja, ja de ja. Boedapester. was uh, ja, dat is werd... een wat stevige trein die een lang, of tram die een langer afstand kan rijden. Ja, precies. Dus, uh... En werd Zandvoort de badplaats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 In 1881 werd de stoomtramlijn aangelegd die de steden Haarlem en Leiden met elkaar verbond. Door diverse overnames van stoomtremlijnen, kreeg de NZH een tramlijnennet dat zich uitstrekte van Volendam tot Scheveningen. Nou, Dat is een enorm gebied in april 1918.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 En er is ook een website, denieuweblauwetrem.nl. Dankjewel. En zometeen het volgende uur, derde uur alweer. Zandvoort op zaterdag. Dus lekker blijven luisteren. Zonnetje schijnt in Zandvoort. En we hebben nog heel veel goede muziek meegenomen naar de studio. En uh, ook heel leuke informatieve berichten. Graag tot zometeen.